6 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Oostenrijkse politie op plek van ski-ongeluk Prins Frizo. Carnaval in Nederland enigszins verzoberd. En geweld in Syrië bij bezoek Chinese topdiplomaat. Het weer, het is bewolkt en soms valt er wat regen. Vanavond gaat het vanuit het Noordwesten enige tijd harder regenen. Vannacht kan het glad worden door bevriezing van natte weggedeelten. En morgen trekken er winterse buien over. Het wordt een graad of vijf. Tijdens buien is het een paar graden koeler. De gezondheidstoestand van prins Frizo is onveranderd. Vanmiddag maakte de Rijksvoorligingsdienst bekend dat de prins nog altijd niet buiten levensgevaar is. Intussen is de Oostenrijkse politie volop bezig met het onderzoek naar het ongeluk van prins Frizo in leg. Een van de vragen is, was het onverantwoord om daar te gaan skiën? Een reportage van Matthijs van de Wiel. Ze klikken hun skis aan. Dit zijn de beste skiers in het gebied. De mannen met die portofoons op de jas, zonder skistokken, die met sleetjes gewonde skiers voeren. De mannen van de reddingsdienst. Vond u het onverantwoord? Het is gewoon om te gaan. Op deze stage van danger, uh, niet te maar de werkelijkheid is dat het er gisteren duizenden waren. Ervaren skiers die of piste gingen. En vandaag gebeurt het ook weer volop. Het is een van de aantrekkingskrachten van dit gebied: de eindeloze of piste mogelijkheden. Skiën in de maagdelijke, diepe, ongerepte sneeuw. Buiten de beveiligde en geprepareerde pistes. Michael Manhart is een veteraan van het Skigebied. Hij is de directeur van het liftenbedrijf. Hinterher zegt als jeder: en drinkt en ging voorheen meer, dan was hij ook verantwoordingsloos. Hij was niet Achteraf is het makkelijk praten, zegt hij. Als iemand verdronken is, zeg je hij had de zee niet in moeten gaan. Maar het was niet onverantwoord van de prins. Wie viele waar man rondom die hengen aanschouwt, uh, is alles hij skiede net als heel veel anderen buiten het gezekerde gebied. Dat zie je aan de sporen, overal op de bergen. Dit kan gebeuren. Skiers kiezen daarvoor. Het is op eigen risico. Je verlaat het beveiligde gebied en dat weet je. Manhart vertelt dat hij Juliana en Bernard nog heeft gekend. Hij voelt zich erg betrokken. Ik geef hem goede kansen, zegt hij. Ik hoop dat hij snel beter wordt. En dan springen de tranen hem in de ogen. Ja, is zo. Dat was leg. En vanochtend was er even discussie ontstaan over de gezondheidstoestand van de prins. Een arts had tegen NRC-journalist Jannetje Koelewijn gezegd dat de prins geen schedelbasisfractuur heeft. Koelewijn kwam in gesprek met de behandelende artsen via haar man, ook een neurochirurg. Behandelende artsen, althans één van de natuurlijk.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 Het ziekenhuis laat ook weten het aantal bezoekers de komende tijd beperkt te houden. Prins Frizo kreeg aan het begin van de middag bezoek van prinses Mabel en koningin Beatrix. Ze hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. Prins Willem-Alexander heeft zijn broer nog niet bezocht. Hij sprak vanochtend bij het hotel in Leg wel even heel kort met de journalisten. We bedanken voor alle, alle goede Goed wunschen van alle leuten. We bedanken ook dat ze ons in Roedas. Koning oh, van ja. Hoogheid, wil je misschien een korte vraag stellen? We weten niks en alles, alles kunnen we alleen maar via uh, de RVD. We okay. weten het niet en dat nee. is op zich veel sterker in Prinses Mabel zal straks waarschijnlijk weer een bezoek brengen aan haar man. Ze neemt dan mogelijk ook een van de broers van prins Frizo mee. Iets na vier uur was er een persconferentie in Leg. Op de plek waar Prins Friesau gisteren onder een lawine bedolven werd, is de politie met een uitgebreid onderzoek bezig. Burgemeester Heerschmussen. in Lawinenkegel werden van specialisten, een elite eenheid een alpinisten elite eenheid, wenn man dat zo een beetje formulieren en uitdrukken kan, werden Dat onderzocht. Das heißt die Dokumentation des Unfallortes, des Tatortes, ist mal hat hier oberste Priorität. Ja, das war es. Dus der Bürgermeister von Lech Ludwig Muxel. Und während der Pressekonferenz legt ein Polizie vor aus, de dass der Prinz nach der Lawine unter 40 cm Schnee lag. Er war ca. 40 cm unterhalb verschüttet. Er war mit 40 cm überdeckt. Also das ist nicht ganz viel. Das ist nicht viel Schnee. Das ist nicht viel. Nein. Hoe lang Prins Frizo onder de sneeuw lag is nog onduidelijk. Waarschijnlijk niet langer dan 20 minuten. Op dit moment wordt de prins nog in coma gehouden. Premier Rutte heeft een geplande wintersportvakantie uitgesteld. Hij wacht de ontwikkelingen rond de gezondheidstoestand van Prins Frieso af. En vanmiddag was er weer een lawine in Leg, in de buurt van Leg. Met als gevolg een vermiste skier. Verslaggever Matthijs van de Wiel trok het skigebied van Leg in. en sprak met Nederlanders over het ongeluk van Prins Friesau. Ze staan bij de halte van de skibus, een ouder stijl net aangekomen in Leg. Wij zijn gisteren aangekomen, ja. In een leg waar een andere stemming heerst dan normaal of eigenlijk helemaal niet? Uh, toch wel, ja. Iedereen heeft het erover. Ja. En wat zeggen ze dan, behalve dat ze het erg vinden? Want dat kun je wel verzinnen. Ja, dat hij buiten de piste ging. Ook de mensen in het hotel ook, hè, die zeggen, ja, gevaar, daar ga je toch niet op af. Dat weet eigenlijk iedereen hier? Ja, het weet iedereen natuurlijk. En beneden aan de lift staat vandaag lawinewaarschuwing 3 op het bord, een graad lager dan gisteren. Daarbij die lift tref ik Jippe, Tinga en Pascal Gerits, die er al de hele week zijn. Het is, uh, het is dus in uh, Tsoeber, uh, Tsoeber -tobel is er, is het gebeurd. En uh, ja, daar kun je eigenlijk heel makkelijk komen door deze gestippelde rode ja, route te nemen... En wij zitten aan op het kaartje. Het is niet helemaal buiten het Alleen, skigebied. Vrij skieruim noemen ze dat hier. Vrij skigebied. Ja. Net zei een Oostenrijkse man tegen ons in de lift... dat dit gebied sowieso niet afgesloten kan worden. Omdat het gewoon geen officieel... Uh, ski is. Zijn er extra waarschuwingen gekomen, of borden, of afzettingen? Ja, boven is dus één piste uh, bewust afgezet... Die na, die, waar je naar dat gebied uh, toe kunt waar de prins uh, in ja. de lawine terecht is gekomen. Die is afgezet. Nou, de zagen er boven nog twee uh, die uh, afgesloten piste op gaan. Toen zei de Oostenrijk naast ons al van, oh, wat doen die daar? zijn ja. Ja. zijn voorbij een uh, versperring om er gewoon langs te gaan, Terwijl het afgesloten was. Zeg, het skigebied is niet zo uitdagend. Valt best, ja, het valt eigenlijk best wel mee. Dus veel mensen gaan hier bewust naartoe om off-vies te skiën. Maar bijna alle, alle uh, mensen hebben gewoon uh, extra spullen bij zich. Ja. Een schep, uh, ook zo'n sondeerstok, uh, ook een lawinepieper zo pieper. en zo'n ABS-systeem. Ja, en als je met zo'n ABS-systeem bent, ja, dan ben je denk ik toch wel relatief veiliger. Als je dat niet bij je hebt. Je hebt gewoon zo'n piepen nodig, zo'n schep nodig, zo'n zo, zo uh, zonde. Ja. En, uh, ja. en eigenlijk ook zo'n uh, airbag. dat had de prins dus niet? Nee. nee. Maar het is wel, in elke lift hebben ze het erover. Dus, uh, en als ze horen dat wij Nederlands praten, dan gaan ze meteen vragen of we meer weten. Dus uh, ja. Ja, het leeft toch enorm in. En in het zuiden van Nederland is inmiddels het carnavalsfeest losgebarsten. Toch was de sfeer anders dan normaal door het ski van Prins Maar Maastricht besloot om de openingsceremonie in de stad te versoberen. Verslaggever Theo Verbrugge sprak daar met burgemeester Onderhoes... en vroeg hem wat er dit jaar anders is dan andere jaren. Maar ja, de traditie is heel erg gericht op Den Haag. Uh, dus juist het spiegel voorhouden wat je met carnaval doet... dat doen wij vaak aan de Haagse gasten. En dit jaar zal het een puur lokaal karakter krijgen. Jammer... Het is natuurlijk jammer, want we hadden ons uitzinnig op voorbereid. Zowel de man van de tempel is als ik als burgemeester. Um, maar het is heel begrijpelijk dat de ministers er niet bij zijn. We hebben allemaal veel respect voor het besluit... en we leven toch mee met de koninklijke familie. Dit is het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. In de Syrische hoofdstad Damascus hebben veiligheidstroepen... op een menigte geschoten tijdens een massaal bezochte begrafenis. Daarbij zou één activist om het leven zijn gekomen. Midden-Oosten-correspondent Sanne van Hoorn. Sanne, ja, we horen natuurlijk dagelijks uh, berichten over geweld uit Syrië. Hoe uitzonderlijk is dit geweld nu in Damascus? Nou, toch wel omdat het zo dichtbij het stadshart is. Dichtbij het regeringscentrum van de Syrische president. Daar, Waar gisteren ook al gedemonstreerd werd, mensen om het leven zijn gekomen. En vandaag dus er geschoten werd op het moment dat die begrafenisstoet, voor zover ik het kan inschatten, want we kunnen er nog altijd niet naartoe om uh, open en eerlijk verslag te doen, maar voor zover ik het kan inschatten, uh, was aan het einde van de begrafenisstoet het sentiment heel erg tegen de Syrische president, werd er ook gescandeerd, en dat zou het moment zijn geweest waarop er uh, geschoten werd. Uh, natuurlijk was het wel eerder onrustig, is er ook zwaar gevochten rondom Damascus, maar dat waren toch allemaal echt buitenwijken die verder van het centrum uh, verwijderd lagen. Dit was heel dichtbij. Ja, dan ander nieuws uit Syrië vandaag. De Chinese onderminister van Buitenlandse Zaken was op bezoek bij president Assad. En uh, hij deed een opmerkelijke oproep. Hè? Ja, hij zegt, nou ja, opmerkelijk vanuit Chinese perspectief is het niet... ...maar hij zegt uh, het geweld moet stoppen, maar dan van beide kanten. En dat is wel consistent met wat China en Rusland zeggen hoor. Die zeggen niet alleen de regering moet stoppen met schieten... Uh, ...de uh, gewapende opstandelingen moeten dat ook... ...en demonstranten voor zover ze geweld gebruiken moeten ook stoppen met schieten. Pas dan uh, kan er sprake zijn van een referendum... ...wat Syrië volgende week wil houden en vervoegde verkiezingen. Dus het ligt wel heel erg in lijn met wat China altijd gezegd heeft. En ditmaal heeft uh, de onderminister van Buitenlandse Zaken het nog een keer gezegd... Oké, okay, dankjewel Sander van Noorn van uit het Midden-Oosten. De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat er geen administratiekosten... mogen worden opgevoerd bij een verkeersboete. Dat blijkt uit een zaak die de Wageningse professor Van der Meulen... voor de rechtbank Amsterdam heeft gewonnen. Van der Meulen geeft toe dat hij te hard heeft gereden... en dat de boete dus terecht was. Maar hij had wel moeite met de 6 euro die werden opgevoerd als administratiekosten. Van der Meulen stapte daarom naar de rechter... en die heeft hem nu in het gelijk gesteld. De Nederlandse jeugdfilm Cowboy heeft op het internationaal filmfestival van Berlijn... de prijs voor de beste jeugdfilm gewonnen. Het is voor het eerst dat een film uit Nederland de prijs wint. De film van regisseur Boudewijn Kolen gaat over een jongen van tien, Jojo... die op een dag een kou mee naar huis neemt. En omdat de jongen de vogel verborgen houdt voor zijn vader... komt die klem te zitten tussen de zorg voor het vogeltje... en de loyaliteit tegenover zijn vader. Totdat de bom barst. De film is vanaf midden april in de Nederlandse bioscopen te zien. Sport. Schaatser Sven Kramer lijkt hard op weg naar zijn vijfde allround wereldtitel. Hij won in Moskou de vijf kilometer en nam na de eerste dag de leiding in het klassement.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 en vertrouwen erin te hebben dat, dat, dat het toch wel komt. En uh, ja, dat heb ik wel geprobeerd te blijven doen. Uh, soms wel met een uitstapje nadat ik denk, verdomme hoe gaat het komen. Maar uh, toch slag. Het is sowieso een Nederlands feestje bij de mannen... want Jan Blokhuizen staat tweede en Koen Verwijt derde. Bij de vrouwen gaat Irene Wüst na de eerste dag aan de leiding. Wüst eindigde op de drie kilometer knap als tweede... achter de Tsjechische Martina Sablikova. Ze vochten een prachtig duel uit.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 Eerder op de dag werd Wus derde op de 500 meter. In de tussenstand heeft ze een kleine voorsprong... op de Canadese Christine Nesbitt. Zij is voorlopig derde. Linda de Vries staat vierde in het klassement. Nog tennis. De Argentijn Juan Martín del Pottero heeft eenvoudig... de finale bereikt van het ABN Amro-toernooi. Hij versloeg de Tsjech Thomas Berdig met 6-3 en 6-1. De Zwitserse favoriet Roger Federer strijdt vanaf half acht... met Nicolai Davidenko om de andere finaleplek. Verkeersinformatie bij de ANWB. Erwin de Hart. Ja, met uh, één file en dat komt door een voetbalwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat uh, op de parallelbaan voor de Van Bienderenootbrug drie kilometer file. dan nog één keer de hoofdpunten. De Oostenrijkse politie doet onderzoek op de plek van het ski-ongeluk van Prins Friesel. De gezondheidstoestand van de prins is onveranderd. Hij is nog altijd niet buiten levensgevaar. De carnaval in het zuiden van Nederland is vanwege het ski-ongeluk van de prins enigszins versoberd. En in de Syrische hoofdstad Damascus hebben veiligheidstroepen geschoten op een menigte betogers. Daarbij zou een activist zijn omgekomen. Het geweld viel samen met een bezoek van een Chinese gezant aan Syrië. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Pavlov. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland.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 Goedenavond en welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Stel, je krijgt te horen dat je een bekende moet ontmoeten in een grote stad. Laten we zeggen Amsterdam. Die ontmoeting moet aanstaande maandag plaatsvinden. Maar hoe laat en waar in de stad, dat weten we niet. Hoe pak je dat dan aan? Door je te verplaatsen in die ander. Door elkaars gedachten proberen te lezen. Dat blijken wij mensen heel goed te kunnen. Straks onderzoeker Max van Duin over de kunst van het gedachtenlezen. We hebben muziek, muziek van de Secret Love Parade... en we beginnen met Limburg. Niet omdat er nu carnaval gevierd wordt... maar omdat het door het Limburgs Dagblad een jaar lang onderzocht is... waarom het onbehagen in Limburg zo groot is. De aanleiding voor dit onderzoek was dat Limburg twee jaar geleden massaal PVV stemde. Hier aan tafel, Johan van der Beek. Hij is journalist en heeft het onderzoek voor de krant geleid. En socioloog Dick Houtman, die veel onderzoek heeft gedaan naar kiezers. die gewend waren links te stemmen, maar nu uit teleurstelling rechts-populistisch stemmen. Johan van der Beek, om met jou te beginnen. Toen, 9 juni 2010, duidelijk werd dat bijna 27% van de Limburgers op PVV had gestemd. Wat, wat dacht jij toen? Nou. Toen dacht ik al van, waar gaat dit naartoe? Maar toen vorig jaar in maart de verkiezingen Provinciale Staten waren... en bleek dat van alle Limburgse kiezers één op de vier PVV had gestemd... toen dacht ik, dit is niet meer iets dat hoort bij bepaalde wijken... en bij bepaalde mensen uh, in die wijken. Eenvoudige mensen, zoals Ferry Mingelen dat zei. Toen dacht ik van, het is nu je broer en je vader en je oom... die gestemd ja. hebben op de PVV. Je bedoelt je eigen vader en ja. je eigen broer? Ja, bij wijze ja. van spreken, ja. En uh, de, de tweede gedachte was... Als dat zo is, zo massaal, waarom zijn we dan verrast? Waarom hebben we dat als journalisten Want? niet zien aankomen? Maar had je, had je ook een verklaring? Toen. Ja, had je meteen dacht, oh, dat ligt aan. Nee, nee, nee. Dat is wel een journalistieke reflex om dat onmiddellijk te gaan duiden... in een, in een commentaartje en dan een achtergrondje. Maar dan had jij hem ook. Precies, <laughs> ja. Maar en dat, wat was dat dan? Nou, de, de, laat ik zo zeggen. Die, die verbazing, niet alleen bij mij hoor. Maar ook bij collega Paul van Gageldonk... waarmee ik dat onderzoek heb gedaan. En bij de hoofdredactie. Die ja. was zo groot dat we op die dag besloten... we moeten hier iets meer mee gaan doen... dan alleen maar het nieuws blijven volgen. We moeten de diepte in. Ja. Ik omdat had, het zo massaal was. Omdat het zo massaal was, ja. En omdat het zo Limburgs was. Ja. Nou ja... In Limburg was het meer, maar in Flevoland stemde uh, ook wel 24 geloof Klopt, ik. Klopt, ja. Uh, maar wat ook heel fascinerend was, dat, wil ik hele, dat was voor ons een startpunt eigenlijk. Dat er zogeheten all-white neighborhoods waren in, uh, in Limburg. Overwegend blanke ja. compleet blanke wijken. Ja, zoals bijvoorbeeld uh, het kerkdorp door Borg bij Ma Maastricht... waar bijna de helft van de bevolking PVV had gestemd. En die mensen hebben nog nooit een allochton gezien. Hm. Dus dat was voor ons wel een, een, een, een, een kick off Er is meer aan de hand dan alleen maar iets dat met de islam te maken heeft. Maar wat dat precies is, dat moesten we gaan onderzoeken. Oké, okay. nu heb je uh, een jaar lang in artikelen mensen geïnterviewd... reportages te plekken, je hebt deskundigen aan het woord gelaten. Ja. Uh, en wat is er nou uitgekomen? Uh, er is uitgekomen dat het niet, althans zeg maar marginaal te maken heeft met islam... Uh of met Marokkanen of met Turken, maar dat te maken heeft met de vraag... wie ben ik Wie ben ik als Limburger? Het is een identiteitsverhaal geworden. En uh, ik geloof dat Bas Heiner dat ooit heeft gezegd... Uh, identiteit en uh, het zoeken naar identiteit is jarenlang in Nederland... een beetje een besmet begrip geweest. Hè? Maar ja, Maxima ja. zei het dat de Nederlander niet bestaat, dus de Limburger ook niet. Um, en ik denk dat dat taboe is weggevallen. Maar waarom wordt, ging die Limburgers dat juist nu afvragen? Omdat de buitenwereld zo snel gaat en zo zeg maar, uitdijdt dat er uh, uh, een effect ontstaat... dat men terugkeert naar wat men beschouwt als de eigen gemeenschap. Een beetje een angst voor, voor, de, voor de buitenwereld... en het zoeken naar wat ze dan in Limburg noemen onder ons. En, en definieer die buitenwereld dus? De buitenwereld, dat zijn de Polen, de Roemenen, de Oost-Europeanen... die onze banen afpakken. Uh -huh. de, de buitenwereld is ook de euro... Uh, die ons alleen maar geld kost. De buitenwereld is ook Brussel, uh, waar politici zitten die, uh, die het snappen. De buitenwereld zijn ook uh, de Hollanders, dus alles bo boven de grote rivieren. En dan speciaal Den Haag? Of echt? Den Haag ook, ja. ja, ja. Het is dus, een, een soort wat, wat Marita Matthijssen noemt adoring. Het afzetten tegen alles wat niet als eigen wordt beschouwd. En daar, daar hangt dan ook mee samen. De omarmen van alles wat als echt eigen cultuur wordt ervaren. Zoals... Maar dat getuigt toch van een enorme onzekerheid. Dat is ook zo, ja. Maar dat heeft te maken, denk ik, met het feit dat er een steeds grotere groep mensen in deze samenleving... in de hele Nederlandse samenleving overigens, maar in Limburg zeker... is die zich onthecht voelt, die het niet meer meedoet. Die kunnen het tempo van de modernisering niet bijhouden. En die haken af. En geef eens een voorbeeld van zo'n modernisering waarvan ze denken... wat moet ik ermee, hoe nou, kan ik nog grip op mijn leven houden? Dat begint er al mee dat je soms... Nee, ik krijg ook wel eens brieven van de gemeente in Maastricht, waar ik ja. woon... waar ik gewoon niet begrijp wat daar staat... De, de, de constructies van de zinnen zijn volgens mij zo opgezet... dat ik een verwarring moet raken. Dertig of veertig jaar geleden had je in een Limburgs dorp of een stad... had je altijd wel iemand om de hoek wonen waar je naartoe kon lopen. Een verbindingspersoon. Dat kon zelfs wel eens de pastoor zijn. Of de burgemeester. toen. Die kom, het jou uitlegde? Die legde het mij uit en die hielp mij om dat probleem op te lossen. Maar die verbindingspersonen zijn weg. En dan word je op jezelf teruggeworpen. Maar die verbindingspersonen, die notaris, is het dan nog wel? Die dokter? Ben je recent nog eens, een recent eens in een Limburgse okay. dorp kan kijken. Ze ontvolken die dorpen. <laughs> ja, dat, dat is niet alleen het uh, probleem. Maar ze worden, dat, dat wordt ook zo ervaren, uh, overrompeld door uh, mensen van buiten. Zo wordt het daar uh, genoemd, best wel de. Hollanders. Hollanders, ja. ja. Uh, Dick Houtman, um, uh, jij bent socioloog en verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Um, wat uh, de heer Beekman hier uh, vertelt, is dat nou typisch Limburgs? Um, nee, dat, dat is niet typisch Limburgs. Maar ik denk wel dat je vast kunt stellen dat, uh, zoals hij ook zegt... dat het in Limburg als het ware op een uitvergrote vorm uh, heeft plaatsgevonden. Uh, dus eigenlijk is wat dat betreft, kun je zeggen... Limburg een soort, um, een, een soort, een soort vergrootglas waaronder je het proces... nog op een hevige manier zich kunt zien ontwikkelen... dan, uh, dan in de rest van Nederland. He, bedoel, ja, want um, wat in Nederland als geheel gebeurd is... Um, daar zie je in feite hetzelfde. Daar zijn de buitenstaanders... He, daar is het ook een zoektocht naar identiteit... He, die, die in feite al ontstaat um, nou, na de jaren zeventig met ontzuiling... Uh, waarbij uh, zeg maar, ja, de protestantse, socialistische, katholieke identiteiten... Uh, in feite ja, wegvallen, hè, hun bindende potentieel verliezen. Um, en dat leidt dan tot een zoektocht naar een identiteit. Van, hè, want dan vallen de verschillen tussen zuilen weg... en dan zie je dus een zoektocht naar, naar Nederlanderschap. Wat is een Nederlander? Nou, Iets vergelijkbaars heeft inderdaad in uh, Limburg plaatsgevonden... waar het dan gaat om de vraag... Uh, wie zijn wij Limburgers eigenlijk? Hè? En uh, het, uh, het interessante is natuurlijk dat, uh, uh, dat zeg maar, in Limburg. Uh, ja, als je denkt in termen van de verzuiling. zoals die tot in de jaren zestig in Nederland heeft ontstaan. Uh, is Limburg daar natuurlijk een tamelijk extreem voorbeeld van? Hè? Zeer homogeen, katholiek. Oh, Allemaal katholiek. Ja, en, en, en, meer dan in de randstad. Kijk, in de randstad heb je natuurlijk ook altijd katholieken gehad. Maar veel meer in een omgeving met protestanten, socialisten, onkerkelijke, en noem maar op. Hè? Dus die culturele homogeniteit is natuurlijk in, uh, in Limburg van ouds veel sterker geweest dan elders in Nederland. Maar het is toch ook al een hele tijd geleden dat die verzuiling eigenlijk is uh, omgevallen? Ja, dat klopt. Maar waarom ik, waarom ik... is er dan nu dat, dat onbehagen? Ja, nou, ik denk dat is denk ik een van van de misverstanden in de discussie over het hedendaagse populisme. Uh, dat mensen net doen alsof dat is ontstaan in 2002... met de opkomst van Fortuyn. Hè, ik, uh, dat is denk ik niet waar. Uh, dat bestond, uh, bestond daarvoor ook al. Alleen, wat er is gebeurd met Fortuyn... die heeft het zeg maar, in de politiek en in het publieke debat gebracht. Hè, die heeft het zeg maar, politiek vertaald en tot, tot inzet van verkiezingen gemaakt... Uh, maar daarvoor bestond het op precies dezelfde manier. Alleen toen uh, ja, was het gemopper in voetbalkantines... op verkeerde feestjes van verkeerde ja, ja. familieleden en dat soort dingen. Maar, maar, maar nu zien mensen het op televisie... waardoor het ook een soort van legitimiteit krijgt... en een soort vliegwiel-effect krijgt. het lijkt ook wel alsof we nu uh, uh, de politiek hè, Den Haag uh, wantrouwen... en dat er vroeger meer, uh, meer gepikt werd of zo. Of dat daar, dat daar iets... Is dat er meer gepikt werd van politici. Ja. ja, dat ja. was zo. Nee, dat klopt. Kijk, die, uh, die, uh, die, die buitenstaanders, die zijn eigenlijk, uh, nou eigenlijk vanaf voor in die, uh, die politieke vertaling van dat onbehagen. Um, daar is in eerste instantie vooral aandacht besteed. Hè, ook door uh, zeg maar commentatoren op het, het anti-islam sentiment. Daar is eigenlijk steeds meer het anti-overheidssentiment bijgekomen. Hè, ja. Want die politici, die zijn natuurlijk ook, hè, volgens het populistische verhaal helemaal niet gegeven. Geïnteresseerd in de gewone man of vrouw in de straat. Maar die zijn met hun eigen dingen bezig. Ook dat komt in Limburg natuurlijk harder aan. Want dat is het Westen, dat is Holland en dat is Den Haag. He? Dus, dat is, dus op, op twee manieren kun je zeggen dat het in Limburg extra hard aankomt. Den Haag is nog veel verder weg gevoelsmatig dan in de Randstad. Uh, en uh, zeg maar de cultuur was tot in de jaren zestig nog veel homogener dan in de Randstad, vanwege dat, dat, dat katholieke karakter. Johan van der Beek? Ja, die, die analyse denk ik die klopt. Uh, ik kan daar misschien nog aan aanvullen dat, uh, dat dus aanvankelijk door de PVV uh, voornamelijk die anti-islamkaart uh, werd gespeeld. Uh, nu is het de anti-Den Haagkaart en uh, de anti-buitenlanders is dus een ja. algemeenheidkaart. Maar in Limburg, dat, dat, daarom is, dat is volgens mij ook de verklaring... waarom de, PVV de enige, of in Limburg de enige uh, provincie is waar de PVV in het bestuur zit... dat is in de rest van het land niet gelukt... is omdat ze in Limburg ook de Limburg-kaart hebben gespeeld. Misschien is dat in de rest van het land niet echt doorgedrongen... maar daar waren fascinerende uh, uh, En, en hoe deden ze dat? Dat deden ze onder andere door uh, de volgende slogans. Limburgers terug aan de Limburgers. Dus daarmee suggererend dat Limburg... Uh, Overgenomen was. Overgenomen was he, ja. door de anderen, ja. Uh, de slogan, liever carnaval dan moskeeën, letterlijk, hè? ik citeer dus. En dit is een hele mooie, liever zuurvlees dan halal. Ja, ja, ja. ja. Dat zuur... Waarbij, en dat, is, dat vind ik dan zelf grappig, omdat ik van, van eten houd. Uh, zuur... Zuurvlees Duits. Z zuurvlees is Duits, ja. Ja. Dat is, dat is uh, zeg maar, kleintjesneden zou opbraken. Precies, ja. En... ja. Dat is... maar, uh, Trost, de carnaval is ook Duits. <laughs> Ach, wij zijn allemaal Duits. Nee, maar... Uh, um dat Limburg ver weg woont, van, ligt van Den Haag... dan lijkt het erop alsof je Den Haag, daar, de Den Haag daar niks aan kan doen. Maar wat kunnen we Den Haag wel verwijten? Onze regering, onze politici. Nou, ik denk dat het, uh, dat het probleem niet zozeer uh, in Den Haag en bij de politiek ligt. Hè? Ik bedoel, uh, dat, is, dat is hetzelfde als dat je je gaat suggereren... van uh, uh, het probleem dat zit, bij, uh, dat zit bij de Nederlandse moslims. He, dat is ook redenering. Maar is het, is het niet zo dat, dat uh, Haagse politici en de Haagse overheid... ons toch meer zijn gaan beschouwen als consumenten? En dat je daar een soort nou ja, individuele kijk, assertiviteit, mondigheid ja. voor nodig hebt? Je moet bij de tandarts gaan informeren naar het tarief. Vroeger deed je dat allemaal niet. Je, ja. Bij ziekenhuizen moet je... Dat is voor veel mensen, denk ik, toch... Um, nou ja. dat ze het gevoel hebben dat ze een beetje aan een lot overgelaten worden. Dat de overheid ja. niet meer garant staat voor hun uh, zorg, zeg maar. Nou ja. Je moet dat bij energiemaatschappijen doen... je moet bij, bij uh, transportbedrijven alert zijn. Maar dat geeft ook vrijheid, toch? Dat nou ja, je kan precies. zelf kiezen. Maar, ja, maar, maar dat, maar dat wat is wat toch de... voor de beter opgeleide. Precies, precies. En wat de, wat de overheid doet, hè, en, en dat is, dat is interessant... Ook, ook als een soort reactie op het gemopper over de overheid... Uh, gaat de overheid eigenlijk op zijn knieën zitten. en de burger serieus nemen. en als koninklant behandelen? Hey, uh, met als gevolg dat die klant, die, die burger. steeds kritischer wordt over die overheid. Hey, je ziet dat duidelijk terug bijvoorbeeld. in uh, de toename van het aantal parlementaire enquêtes. om iets te doen. Ja, ja. In de jaren 50 brandde er ook wel eens een café. of een hotel uit. Dan werden ja. de doden begraven, dan gingen we rouwen. en dan gingen we over tot orde van de dag. En nu is het al direct. moet er een ambtenaar of een politicus voor verantwoordelijk zijn. Die heeft blijkbaar zitten slapen. Die mm -hmm. had het onder controle moeten houden. Dus yes. die, die geëmancipeerde burgers... die stellen hogere eisen aan de overheid. En de overheid die gaat daar als het ware in mee. Waardoor je in een spiraal van terecht. Ja, komt. Ik heb er nog een, misschien een interessante aanvulling op. Uh, Pieter Winsemius, die is op dit, uh, van de, voor de wetenschappelijke Raad voor het Gegeringsbeleid, Die is op ja. dit moment bezig met een, een onderzoek... dat zijn weerga niet kent in Nederland. Die is het hele land doorgetrokken, meer dan een jaar lang... om overal zeg maar, deze sentimenten op te pikken. Ja. Die komt tot een soort schematische verdeling waarbij blijkt dat die, die afgehaakten de mensen die het ja. niet meer bij kunnen benen dat is 25% van de Nederlandse bevolking maar er is nog een groep, 25% ongeveer die noemt hij de nieuwe pragmatici dat zijn mensen hoog opgeleid goede baan uh, en zitten, dat zijn volgens mij die assertieven waar ik het over heeft. Die hebben niets meer met de politiek. Die oh. denk je, als er een probleem is bij mij in de wijk of bij mij in de straat, dan los ik dat zelf op. Okay. Dus die hebben connecties, uh, die regelen dat. En vervolgens uh, gaan ze we komen verder met Facebook en Twitter. Maar die zijn niet politiek meer geïnteresseerd. Nou, als je dat bij elkaar optelt, dan heb je de helft van de Nederlandse bevolking. dan zegt Mensemius, als dat niet wordt het doorbroken, dan heb je een democratische nachtmerrie. Omdat Den Haag die, die groep pragmatici niet in het vizier heeft. Die richten zich alleen maar, als ze zich al ergens op richten... op die, 25, die andere 25 procent. in het midden zitten ergens. Ja. En, maar kan dat nog doorbroken worden? Ja, als je het probleem herkent. Het, het curieus is dat we als, als kranten in Limburg... hebben we afgelopen weken een grootscheepse enquête gehouden... onder Limburgse bestuurders. En je gelooft het niet, 75% van de Limburgse bestuurders... erkent dat er een kloof is tussen burger en overheid. En nog meer dan 75%, uh, dat dat dus de reden is voor de onbehagen... of een mogelijke oorzaak. En uh, een even, bijna even grote groep zegt van... ja, ik zal hier zelf niks aan kunnen doen, want ik weet niet wat ik moet doen. Die weten dat niet? weten het niet. Maar dat is toch het geheim van de SP, de wijken intrekken, uh, naar ze luisteren. Wat jij ook hebt gedaan met je artikelenreeks. Ja, maar ik doe dat niet om uh, zultjes nee, te nee, doen. Nee, nee. <laughs> nee, maar dat zou een politici kunnen doen, toch? Maar jij bent Limburger, hè? Ja. Waar kom jij vandaan? Maasneel, dat is een uh, kerkdorp van uh, Remond. Okay. Okay. En, en wat heb jij in je eigen omgeving gezien? Want je begon te zeggen, ja, als er zoveel mensen PVV stemmen... dan moet mijn broer en mijn vader dat ook hebben gedaan. Ja. Wat, wat, wat zie je bij die oude Maasnelers? Ik ben, dat is interessant, ik ben daar een maand of twee geleden op bezoek geweest in mijn geboortedorp om om te schrijven omdat daar een bijeenkomst was en die ging hierover. Die ging over, bestaat maar sneeuw nog wel, of moeten we gewoon de slogan Neel, blief Neel, zoals dat heette, moeten we die maar gewoon vergeten en gewoon opgaan in, in Roermond. Dat is in feite de, de hele discussie in een notendorp. En ik, ik was daar te gast uh, als journalist. Dus ik stond aan de zijkant. En de hele zaal zat vol met mensen uh, allemaal in 50, 60 jaar. Zo maar de harde kern van de autochtonen om het zo maar even uit te drukken. En die waren zich aan het beklagen over het feit dat de Hollanders niet meededen met de harmonie. En ze deden niet mee met de voetbalclub. En de carnavalsvereniging niet bleek. En waarom doen die Hollanders niet mee? en nou, goed, uh -huh. dat Een litanie, ongelooflijk. Het is ook maar wel het, makkelijk om de schuld te geven. Ja, he? maar nu ja. komt het. Ja. Op het eind van de avond uh, kwam de, de, de presentator kwam naar mij toe en zei... Meneer Van den Beek, heeft u dat?" Misschien uh, een idee over hoe we dit kunnen doorbreken. Uh -huh. en toen zei ik nou, als ik één suggestie mag geven, de, de volgende keer als jullie zoiets organiseren, nodig die Hollanders dan ook uit, ga ja. je het niet onder elkaar zitten te klagen. En het, misschien, het helpt misschien ook als je de avond niet in het dialect doet en gewoon in het Nederlands. <laughs> dus, maar hier blijkt dat, dat, dat die identiteit identiteit ook een beetje negatief gedefinieerd wordt. Het is. Alles Wat die Hollander niet is. Ja, het is, het is een uitsluitingsmechanisme. En Geert Wilders heeft dat verdomd goed in de gaten hoe je dat kunt uitbuiten. Zou, zou, zou de PVV net zoveel aanhang hebben gehad in Limburg als Geert Wilders geen Limburger was geweest? Misschien niet, niet zoveel, maar ik denk wel dat de boodschap zou zijn aangeslagen. Er is altijd een, een, in Limburg een tendens geweest om uh, populistische politici te omarmen. Dat was met tuin ook, dat was een Hollander. Maar ja. die scoorde wel hoog in Limburg. We wil het niet teruggaan naar de tijden van de NSB, maar daar, zit, daar zitten wel uh, okay. historische parallellen in. In waar... je artikelenreeks uh, uh, noemde je zo'n dus leuke voorbeelden van mensen die niet meer in een café mogen roken. Dat dat ook verzet oplevert. Ja. Dat is heel interessant. Als je nou uh, zo de afgelopen jaren, sinds de invoering van dat rookverbod... Als je dan uh, in, een, in een café komt, hè, dan zo'n zo, zo buurtcafé, hè, ja. waar uh, een handvol mensen aan de bar uh, zitten te mopperen... Dan, uh, en je, je, je vraagt iets of je begint te praten over het rookverbod. Dan gaat het ook binnen vijf minuten gaat het over de immigratie, over de islam en dat soort dingen. Dus dat is één grote kluwe van onbehagen. Wat inderdaad geprojecteerd wordt op, ja, op anderen, op de overheid, ja. op moslims. Hè. Wat daar trouwens nog wel interessant aan is, aan dat anti-islam sentiment. was eigenlijk bij Fortuyn al. Hè. Dat, is ook, dat wordt ook op een hele bijzondere, typisch Nederlandse manier wordt dat, uh, wordt dat opgetuigd. In de zin dat uh, het is geen. Eén, laten we zeggen, ouderwets eh, racisme. Hè, over rassen en dat soort dingen. Nee. Maar het gaat, het gaat bij uitstek over, over cultuur. Eigenlijk is het argument, vanaf Fortuyn al... Hè, dat deed hij ook in dat beruchte volkskrant interview wat hem de kop kostte als leider van Leefbaar mm. Nederland... Euh, door te zeggen van, kijk, als moslims... als die niet net zo tolerant en net zo progressief kunnen worden als wij... Hè, zo voor de rechten van vrouwen, voor de rechten van de homo's... voor vrijheid van meningsuiting dan hebben we geen behoefte aan hun in dit land. He, dus het, is, het zijn klassieke, zeg maar linkse, progressieve, tolerante argumenten... Ja. die nu ingezet worden om een bevolkingsgroep uit te sluiten. En dat is, en dat is anders dan ja. vormen van uh, zeg maar, die nieuwrechtse politiek in andere landen. Sommige Scandinavische landen zien het ook, maar het is redelijk typisch Nederlands. Ja. Maar als je die vroeg straks al aan Johan, hoe, hoe, hoe, hoe kan dat doorbroken worden... Wat, wat zie jij voor een toekomst, Dick? Ja, Want, God, blijft, dat, die, uh, blijft die culturele tweedeling? Want dat is het eigenlijk een beetje. Nou ja, het, het is kijk, niet eens meer een politiek probleem, het is een cultureel ja, probleem. Het, precies, precies. Nou ja, kijk, als cultureel probleem heeft het in feite altijd bestaan, kun je zeggen. Hè? Als je onderzoek uit de jaren 50 ziet, dan zie je dat hoog en laag opgeleide die staan tegenover elkaar, waar het gaat om uh, zeg maar een bereidheid om om te gaan met culturele verschillen. Om te aanvaarden dat mensen nu eenmaal verschillend zijn. En dat dat eigenlijk helemaal geen probleem is. En dat het misschien zelfs interessant is. Dat vinden hoogopgeleiden, laagopgeleiden, die vinden dat problematisch. He, dat mensen anders zijn dan zij zelf. Maar dat maakte nooit deel uit van het politieke debat toen. Juist, precies. Ja. Dat, dat, is het, dat is het punt. Hè. En uh, mijn collega Peter Achterberg heb ik hier van onderzoek naar meegedaan. Hij heeft in zijn proefschrift ook laten zien. Want het is ook geen typisch Nederlands fenomeen. En wat je eigenlijk in al die Westerse landen ziet, vanaf de jaren 50... is hoe meer dat culturele onbehagen een rol speelt in het publieke debat... Hè. Dus ja. wordt aangekaart in politieke partijprogramma's... Ja. hoe meer je de neiging ziet van laagopgeleiden... om op rechts in plaats van linkse partijen te gaan stemmen. He, dus uh, het, het leidt ook op dit moment in Nederland duidelijk tot een tegenstelling tussen hoog en laag opgeleide. Die is er altijd geweest, maar die is nu. Ja, speelt hij in de politieke centrale rol? Kijk, het is interessant als je nou gaat kijken wat is een echte elitepartij in Nederland in termen van het opleidingsniveau van de achterban? GroenLinks. GroenLinks. Dat is een echte elitepartij, maar dat is een linkse partij, terwijl sociologen van oud zeggen van de maatschappelijke onderlaag, om het zo nog maar even te noemen, of de arbeidersklasse, die stemt links, want daar hebben ze economisch belang bij en de middengroepen. Maar die, zeker... hebben de, die hebben de problemen te lang niet benoemd. Dat is het toch eigenlijk? Dat Wilders en Fortuyn wel die, hun problemen benoemden, dat ze dachten: kijk, die begrijpt ons. Ja, nou ja, goed, op, op, op, die manier. op die manier kun je het stellen. Maar dat, maar dat betekent dus dat als dit soort problemen op de voorgrond komt te staan... Hè, dat, dat, dat, dat maatschappelijke onbehagen, of dat culturele onbehagen wat het eigenlijk is... dan zie je dat opeens de maatschappelijke onderlaag niet meer links stemt, maar rechts stemt. Dus gaat het om economische verdelingskwesties, dan stemt de onderlaag links. Gaat het om dit soort culturele thema's, dan stemmen ze rechts. Je zag ook bijna... Uh, een feest uitbarsten bij uh, socialisten, sociaaldemocraten en de P van de A. toen de crisis uitbrak. Ik oh yes, nou kunnen we ze weer terughalen. <laughs> ja, ja. Maar vervolgens zie je dat vooral de SP daar garen bij spint. En, He, want, uh, je, ja, ja. Heel even naar, naar die vraag van oplossingen. Ja. We hebben in die serie ook met Guy Verhofstadt, die oud-premier van België gesproken. En die zei, dat is nog een ander fenomeen. En dat moet de politiek zich erg aantrekken. Dus op dit moment, niet alleen in Nederland, maar in heel Europa bijna bon ton. Om met die populistische wind mee te waaien. Dus die anti-Europese sentimenten. Je gaat er dan een klein beetje in mee. Niet helemaal, maar je gedoogt het een beetje. Hè? Ja. Nou, als je dat doet als politicus dan uh, snij je natuurlijk of schiet je in je eigen voet, want uh, kiezers kiezen nooit voor de, de kopie van de, van de populisme, altijd voor het origineel. Mm -hmm. Maar je laat dan ook geen leiderschap blijken. Dus als je daar duidelijk afstand neemt en gewoon in het openbaar benoemt wat je vindt, dan denk ik dat je wel het tij zou kunnen keren. Maar dat okay. is op dit moment niet aan de hand, denk ik. Oké. Okay. Nee. Nou, nee. nou uh, Dick Houtman en Johan van der Beek blijven aan tafel. Hartelijk dank. Ja. Dit is Tot 7 uur Pavlov. Ja, en het is uh, tijd voor muziek van The Secret Love Parade. In een uitverkocht paradiso hebben Aino, um, uh, Femasto en Janna Komans... hun tweede album afgelopen dinsdag gepresenteerd. En dat album heet The Victorians... Oh nee, dit, zo heet het uh, nummer wat ze zometeen gaan spelen. The Victorians Are Here. Maar het album heet Mary Looking Ready. En van dat album gaan ze een nieuwe single spelen. En dat is dus The Victorians Are Here.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 Said they filled our sense with me De Victorians are here. Het nummer is deze week gratis te downloaden op iTunes. En uh, wilt u weten waar ze allemaal gaan optreden... ga dan even naar thesteacordloveparade.com, hun website. Ik weet wel dat ze zondag de 26e in Breda optreden in Mes. Gedachtenlezen kunnen we allemaal. Voortdurend maken we ons voorstellingen van wat anderen denken, weten of geloven. Zo blijken we elkaar op een bepaalde dag in Amsterdam bijvoorbeeld te kunnen treffen, zonder dat we een tijd en een plek hebben afgesproken. Simpelweg omdat we de gedachten van de ander kunnen lezen. Daar is niks paranormaals aan. Max Van Duin doet aan de faculteit der geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden onderzoek naar gedachtenlezen en welke rol taal en verhalen daarbij spelen. Max van Duin, hoe kan het dat we elkaar? vinden in een grote stad zonder dat we echt een duidelijke tijd of plek hebben afgesproken? Ja, er zijn eigenlijk twee mogelijkheden om elkaar te vinden. Uh, stel dat, het, laten we het eventjes in een pretpark bekijken. Uh, daar is het zo dat er eigenlijk een scenariootje klaar ligt voor ons. En dat leren we van jongs af aan, Namelijk zoiets als gaan naar de informatiebalie of ja. naar de ingang. Ja. En dan kunnen we eigenlijk gewoon ergens op terugvallen. Uh, hebben we het over Amsterdam, dan is dat scenario er in principe niet. En wat we dan moeten doen, is redeneren wat de ander uh, waarschijnlijk zal doen. Maar we moeten een stap verder gaan. We moeten ons ook af vragen wat de ander zal denken dat wij zullen doen. En misschien moeten we ons ook zelfs wel afvragen wat de ander zal denken dat wij zullen denken dat hij zal doen. Dat en wordt dat heel in, ingewikkeld. Dat wordt al snel ja. heel ingewikkeld, ja. Maar we blijken daar toch behoorlijk goed in te zijn. En uh, het is, het is uh, ook uitgeprobeerd, het beste, er zijn dus uh, hele saillante punten die ook wel shelling points worden genoemd. En dat is naar onderzoek uit de jaren 50 waar dus aan mensen werd gevraagd, als je uh, wel de dag weet, maar niet de plaats en de tijd en je moet iemand in New York ontmoeten. Het waren wel studenten die New York ook kenden. Dan werd er gezegd, nou, ik zou uh, naar de grote klok op, op Central Station gaan. En, en zo, zo werd er inderdaad... daar kwam uit dat mensen elkaar zouden vinden... in een behoorlijk groot aantal gevallen. Maar het lijkt me toch ingewikkeld. Als ik bijvoorbeeld met Henk zou afspreken in Amsterdam... en we hebben geen tijd afgesproken... Dan uh, uh, denk ik bijvoorbeeld dat Henk gaat naar het Paleis op de Dam. En uh, dan hoop ik uh, dat Henk ook denkt dat ik naar het Paleis op de Dam ga. Omdat komt. ik denk, Masja zal wel denken dat ik naar het Paleis op de Dam ga. Ja, ja want voor hetzelfde geld de denkt Henk van nou, die staat bij het Centraal Station. Dus weet je, dan denkt Henk wel voor mij en ik voor Henk. Maar als we niet aan hetzelfde denken, dan vinden we elkaar nog steeds niet. Nee, dan gaat het mis. Ja, ja dat kan ook, zeker. Uh, alleen, uh, zeker als je iets deelt, uh, dan uh, zul je waarschijnlijk tot de conclusie komen dat de ander op dat moment aan dezelfde plek denkt... en zal denken dat jij ook aan die plek denkt. Delen is elkaar goed kennen. Uh, nou, dat is wel een deel, ja. En in het licht van het onderwerp van daarnet vind ik ook heel interessant dat daar steeds gespeeld wordt op uh, een groep van mensen die veel deelt. En er wordt een andere groep neergezet als die zijn heel anders. Dat, dat, eigenlijk, dat anders zijn misschien wel een van de dingen is waar, waar dat gedachtelezen geblokkeerd raakt. Maar het is toch, um, volgens mij werkt het dan uh, uh, bij Henk en mij wellicht, uh, mm -hmm. omdat we elkaar uh, redelijk goed kennen. Ja. Maar als je elkaar nou niet kent, werkt het dan ook met het gedachtelezen? Um, nou, ik denk inderdaad dat het uh, vooral interessant is dat mensen uh, zich dit kunnen afvragen. Dat, uh, we, dat wij ons een voorstelling kunnen maken van wat anderen denken. En dat we daar ook weer een stap verder in kunnen gaan door dat weer op onszelf te betrekken. Ja. Um, ik, ik denk inderdaad dat, uh, dat er plekken in de stad zijn die wij op die manier uh, um, zullen uitzoeken. Uh, het is dus een beredeneerde gok. Op basis van wat de ander waarschijnlijk ook zal doen. Uh -huh. En uh, dat zal uh, vaker goed gaan uh, dan, dan we denken. Maar het, dit is natuurlijk, je zou dit kunnen onderzoeken. En dat zouden we misschien ook eens moeten doen. Ik denk dat het de moeite waard is. Nou, want want ja. Henk en ik zaten van de week eventjes te, te kletsen. Toen we wisten <laughs> dat jij zou komen. Ja. En uh, toen dachten we van nou stel we nemen Moskou. Waar ja. zou jij ja. heen gaan? En toen hadden we eigenlijk allebei meteen het idee van het Kremlin. Ja. Omdat we verder Precies, Moskou natuurlijk dus ja. ook, ook helemaal niet, niet herkennen. Wij, wij kennen Moskou niet. Nee, we zijn er nee. nou nooit eerder geweest. Maar Amsterdam kennen we. Ja. Is dan best lastig. Want je weet ook het tijdstip niet... Nee. Maar is het onderzocht? Of is het, zijn het allemaal uh, aannames? Nou, het is, het is, uh, er zijn verschillende onderzoeken nagedaan. Dat is de, de meeste uh, niet echt, maar met briefjes die dichtgevouwen werden. En er <lacht> is ook wel eens echt onderzoek gedaan. Maar, maar wa, wa, wa, wat de clue eigenlijk vooral is... is dat dat, uh, dat, dat gedachtenlezen iets is dat we de hele dag door doen uh, En uh, dat we uh, eigenlijk vooral... Uh, het, het, het, het is iets dat we nodig hebben voor elke stap die we zetten in sociale interactie. Dus we kunnen eigenlijk niet zonder? We kunnen absoluut niet zonder, nee. nee. Het is, want het is zelfs ook zo dat we heel vaak... en dat is het, het, het, het, een van de hoofdpunten van, uh, van uh, Pauline Cornelissen is ook... dat we heel vaak iets anders zeggen dan dat we bedoelen. De schrijfster, ja. van, de taal, is van zeg maar taal is echt mijn ding. Het is inderdaad zo dat we uh, vaak iets anders zeggen dan dat we, dan dat we bedoelen. Uh, en uh, dat we elkaar toch begrijpen, dat komt omdat we eigenlijk zonder taal... ook al een heel eind komen en met een beeld vormen van wat een ander op een bepaald moment denkt. Maar gedachten lezen is dus eigenlijk gewoon bedenken wat uh, is eigenlijk een beetje uh, uh, je gezond, gestand, uh, gezond ja. verstand gebruiken. Ja, precies. Ja, en dat is dus en in het geval van dat uh, van dat zoeken naar een plek in de stad ga je dat heel expliciet doen en dat kunnen we ook wel. Maar heel vaak is het meer impliciet. Stel we staan op het station en er staat iemand aan een zware koffer te trekken en er komt een trein aan, en dan uh, schiet je bijna automatisch de hulp en dat doe je omdat je al de conclusie hebt getrokken dat diegene waarschijnlijk met die zware koffer de trein in beeld. Je hebt de bedoeling van diegene al gelezen... op basis van de situatie. En... Uh... Dat gaat ook wel eens mis en dan kom je er opeens achter dat je een conclusie hebt getrokken die helemaal niet voor zich spreekt. Stel dat diegene alleen maar een beetje te voelen hoe zwaar die koffer is. Dan kom je er dus achter dat je dus inderdaad al een stap vooruit aan het denken was. En dan krijg je zo'n ongemakkelijke situatie van, ja. oh ik dacht dat u van plan was. Zo ontstaan ja. ook heel veel ruzies hè. Dat je denkt, ik mijn koffer te ja. <laughs> ja, dan, dan ja. schrijft die mevrouw eigenlijk een keer op meneer de verkeerde bedoelingen toe aan ja. ons. Het zal een buitenlander zijn. Ja, ja. Ja. Maar, het is, maar to, het is toch heel vaak zo dat, dat ruzies ontstaan omdat uh, de een eigenlijk uh, alvast denkt wat de ander zou denken en daar ben je het niet mee eens. En mm -hmm. dus voordat je het eigenlijk zeker weet wat de ander denkt, sta je al te blaten en boos te wezen en aandames, heb je iemand dat toch, de deur ja, uh, al aandames, gewezen. Ja. Nee, ik denk dat het vaker wel goed gaat dan niet goed gaat. Maar op het moment dat het niet goed gaat, dan valt het inderdaad op. En uh, dan heeft het, ik denk dat dat met dit soort verwachtingen te maken heeft. Het is ook zo dat, dat uh, deze vorm, dit is eigenlijk een vorm van sociale cognitie. Uh, en die is bij de mens heel ver ontwikkeld. Omdat wij in principe altijd al in vrij grote groepen geleefd hebben. En uh, er zijn ook onderzoekers die inderdaad beweren... dat wij dat kunnen redeneren uh, wat anderen denken. En ook dan tot meerdere orders. Want we moeten niet alleen kunnen bedenken wat ja. iemand anders denkt... maar ook wat iemand anders denkt dat een ander <laughs> denkt. Dat is voor ons sociale leven best belangrijk. Ga maar na. Ja. Uh, weet je, als twee mensen ja, een geheime ja. relatie hebben... Uh, dan, dan moet, je dat, uh, moet je om met die mensen te kunnen omgaan... moet je heel goed weten wie wat weet. Ja. <laughs> en, uh, nou ja. Maar dat klinkt heel ingewikkeld, maar, maar eigenlijk doen we dat dus automatisch. We doen het vrijwel automatisch. Maar kunnen we het ja. ook trainen? Uh, nou, er zijn inderdaad. Als uh... je sociologie gaan studeren, ja. hè? dat gaat hier wel. <laughs> <over. laughs> gewoon die, die, die vanzelfsprekendheden. <laughs> hè? Dat je dus snapt wat een ander gaat doen of wat iemand bedoelt. Dat zijn vaste impliciete regels, verwachtingen, mm -hmm. normen. En uh, die, uh, die bedenkt niet iedereen inderdaad voor zichzelf. Hè? Nee. Die, de... En naarmate je meer, laten we zeggen, uit dezelfde groep komt, elkaar ja. beter kent, ja. hè? ben je meer met diezelfde verwachtingen opgegroeid, en gaat het ook beter? Dus ja, inderdaad. In, ja. In, in, zeg maar veel voorkomende coördinatieproblemen, zeg maar, die worden opgelost door conventies die we delen. Ja. En uh, rechtsrijden rechts is daar een heel uh, ja, belangrijk vond ja, ja, ja, ja. van, ja. dat wij überhaupt op een weg met tachtig langs elkaar durven razen. Dat komt omdat we ervan uitgaan dat die anderen ook rechts ja. houdt, net als wij dat zullen doen. En, en dus, welke rol speelt, want uh, dat, dat las ja, ik in dat persbericht, welke rol speelt. Dat het, het gezamenlijk kijken naar films of uh, verhalen ja. vertellen, taal. Wat, welke rol speelt? Nou, op die manier kunnen we ook inderdaad nog naar die vraag die u net stelde toe. Namelijk of het een trainen is. Het, het is inderdaad zo uh, dat uh, er de laatste tien jaar steeds meer aandacht voor is. Uh, dat het niet alleen zo is dat wij taal en verhalen hebben. Dankzij deze vaardigheid tot gedachten lezen. De theory of mind. Maar dat ook omgekeerd. Die uh, taal en die verhalen ons helpen met het vormen van een beeld over wat anderen denken. Dus uh, het is zo dat kinderen op jonge leeftijd, op het moment dat ze een taal verwerven, ook buiten de taal om beter worden in Theory of Mind. Daar is onderzoek naar gedaan. En het is ook zo dat het waarschijnlijk... Theory of mind is gedachte lezen. Ja, dat vertalen wij eventjes vrij als gedachtelezen. Ja, dat is, uh... Uh, het is zo dat, uh, dat inderdaad uh, verhalen daar uh, uh, ook een, een trainende rol in kunnen spelen. Um, een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld als je uh, op een uh, feestje komt en uh, je uh, denkt van, oh, ik vind het interessant om over de zin van het leven te praten, dus ik spreek eens een onbekende aan en begin daar meteen over. Ja, nou, dan is de kans heel groot dat diegene daar vrij snel probeert om er vandaan te komen. <lacht> ja. Dik Hartman probeert hem nu al te drukken, zie nee, nee, ik. Uh, en uh, nou, dan, uh, dat is niet zo fijn als dat gebeurt. Dus de volgende keer heb je wat geleerd. En dan kun je je misschien beter verplaatsen... in zo iemand die op een feestje rondloopt... en die net zijn eerste wijntje neemt. Uh, en dan zul je niet meteen weer zo'n zwaar onderwerp aansnijden. Uh, je kunt het ook op een andere manier geleerd hebben. Je kunt een verhaal gelezen hebben waarin de hoofdpersoon dit overkomt. En dat wordt op hilarische wijze beschreven... hoe die uh, min of meer een blauwtje loopt bij dit gesprek. En dan heb je zelf ook wat geleerd. Dus, dus je kunt inlevingsvermogen krijgen... Door, uh, door verhalen te lezen, films te kijken... door je eigenlijk in te leven in anderen. Maar je zegt hiermee eigenlijk... Uh, het lezen van goede verhalen of het kijken naar films... dat verhoogt het inlevingsvermogen... het empathisch vermogen van een mens. Ja, dat, dat denk ik. Ja, uh, ja. en... Daar, uh, maar er zijn meer manieren om empathisch vermogen te krijgen en te trainen. Want in de werkelijkheid, nou ja, je kunt het wetenschappelijk benaderen, je kunt het in de werkelijkheid trainen. Sommige mensen hebben er misschien meer aanleg voor. En dus het is een van de manieren. Maar een ander mooi voorbeeld is ook dat, dat er stemmen opgaan dat Amerikaanse rechters uh, veel uh, verschillende romans zouden moeten lezen, omdat ze namelijk uit de cultuur waar zij uitkomen soms nooit begrip zouden kunnen opbrengen voor hele andere hoeken van de samenleving waar ze uh, ja. wel mee te maken krijgen op het moment dat ze nemen. Daar zie je dus eigenlijk ook die mogelijkheid. En vanaf wanneer is een mens in staat gedachten te lezen? Kan een peutertje dat al? Ja, de, nou de aanleg is er heel vroeg. Uh, dus de, de basis, en eigenlijk is het ook iets dat in de natuur verder verspreid is. Namelijk de, dus de basis is eigenlijk uh, empathie, zou je kunnen zeggen. En uh, Frans de Waal, die onderscheidt dat heel mooi. Die zegt, empathie is een verschijnsel dat bij eigenlijk veel sociale dieren voorkomt. als dus is een toch? Uh, ja, inderdaad, als een primatoloog. Ja. Ja, uh, en inderdaad, een apedeskundige. Maar... Uh, en niet alleen apen, want hij onderzoekt bijvoorbeeld ook wolfijnen en olifanten. En hij heeft ook gezegd dat de stap die daarboven zit... dat noemt hij cognitieve empathie... dat is dat we niet alleen uh, eigenlijk aangestoken worden door de emoties van een ander. Dus als er twee ratjes in een struik zitten en er raakt er één vast met zijn pootje... dan raken ze allebei gestrest. Terwijl er maar één iets, iets mankeert. Maar uh, een stap verder is dat je ook begrijpt waarom die ander een bepaald gedrag gaat vertonen. En dat is in de natuur voorbehouden aan een select gezelschap van, uh, van, van dieren... En uh, nou ja, de mensapen en in het bijzonder ook de mens uh, horen bij dat uh, selecte gezelschap. Hmm. Maar als je het dan hebt over apen, um, die kijken natuurlijk geen films, nee. lezen geen boeken. Uh, dat is eigenlijk ja, wel ja. Dat is heel grappig. <laughs> ja, daar, daar, daar kun je twee dingen over zeggen. Je kunt, want het is inderdaad zo uh, dat uh, apen komen heel eind. Vorige week stond er in NRC nog een artikel inderdaad dat, dat uh, chimpansees in staat zijn om het juiste, of, die geven significant vaker het juiste gereedschap aan aan ja. een andere aap die daarmee een, uh, een beetje sap kan bemachtigen. Uh, dus ze, ze kunnen zich min of meer in die ander verplaatsen en voorstellen welk gereedschap ja nuttig is voor het uitvoeren van die taak. Uh, waar Schimmel het moeilijker krijgen... Uh, is als er uh, meerdere orders van inbedding bij komen kijken. Dan wordt het voor ons trouwens ook ingewikkeld. Daar kwamen we net achter. Als we, als we tot de derde orde moeten gaan inbedden, wordt het, wordt het ook ondoorzichtig. Maar wij, wij zijn daar wel echt de kampioen van de natuur in. In, het, in, het, in de ingewikkelde gedachteleesdaak. En wij kunnen bijvoorbeeld zoiets als een sitcom begrijpen, die toch tamelijk ingewikkeld in elkaar kan zitten met, ja. met allerlei uh, intriges enzovoort. Nou, nu is het natuurlijk zo dat, dat wij een. Uh, er zijn twee dingen anders. Uh, die chimpansees hebben een ander brein dan wij. Uh, en ze hebben die verhalen niet. En je zou natuurlijk kunnen zeggen, nou, het ligt puur aan ons brein... en daardoor hebben wij en die verhalen en kunnen we zo goed gedachten lezen. Je kunt het ook omdraaien. Je kunt zeggen, nou, uh, het ligt niet zozeer aan ons brein... het ligt aan die verhalen dat wij het kunnen. Nou, het is natuurlijk allebei overdreven, maar ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt. Dat het dus zo is dat wij een, een heel krachtig brein hebben, een soort powerbrain. Maar dat het ook zo is dat wij heel veel mogelijkheden hebben om informatie in te winnen over wat anderen zouden kunnen denken. Hm. En dat is dus een soort cultureel geïnformeerd zijn... op basis van verhalen die we van jongs af aan te horen krijgen. Okay, van fabeltjes ja. en sprookjes ja, ja. tot aan later inderdaad. En daarom inderdaad... kan een kind ja. het misschien, omdat hij al die verhalen nog niet kent... nog niet deelt, nog niet zo goed als een volwassene. De... Ja, ik denk dat we die suggestie heel serieus moeten nemen. Er is steeds meer aanwijzingen. Dat, dat dus inderdaad het het, het. het is zeker waar dat, dit, dat kinderen ook nog een bepaalde cognitieve ontwikkeling moeten doormaken. Uh, die, die, die misschien niet uh, alleen maar te maken heeft met dat ze verhaaltjes uh, uh, leren begrijpen en vertellen. Maar ik denk dat we heel serieus moeten nemen dat het, dat het mogelijk is dat die verhalen echt een sturende rol spelen bij het ja. ontwikkelen van een theory of mind. Ja, ik, ik, Dick man. Ik, ik, als ik even mag reageren. Ja, ik denk Graag. dat dat uh, per definitie het geval is. Dat zeg maar dat die verhalen daar, uh, daar heel belangrijk voor zijn. Hè? Bijvoorbeeld die, die gedeelde verhalen. Ja, dat is wat in de sociologie. Ik ben ook weer een cultuursociologie. Wat cultuur heet. Hè? Dus nou, dat zijn waarschijnlijk dan uh, verschillen in wetenschappelijke achtergrond. Maar ik zou het zelf ook niet, niet, niet direct benoemen in de zin van lezen. Maar gewoon als het toepassen van een soort, uh, een soort common sense kennis Precies. over hoe de ander naar de wereld kijkt. Ja. En, uh, en dan je deelt je... een heel referentiekader met elkaar. Ja. En daardoor kan ja. je een beetje aanvoelen van ja, maar ja. Je, zeggen, ja. je hoeft niet per se dat referentiekader te delen. Hè? Wil je kunt op een gegeven moment. Uh, een, een bepaalde groep bestuderen. Ja. Limburgers studeren een, een beetje van van ja, En dan, en dan ja, begrijp je hoe ja. ze denken. Ja. En als je dan op een gegeven moment afspreekt met een PVV-stemmende Limburger op het station van Maastricht. dan is het makkelijker om te gokken waar die waarschijnlijk zal staan. dan dat je de hele, hele denkwereld ja. niet kent. Ja. Ergens blijft ja. ja. ja. wat zure vlees verkopen, ja. denk ik. Ja. Ja. Je moet gewoon de lucht van zure vlees afgehouden, dan komt het altijd ja. Ja. Nee, Dat is ook precies wat ik bedoelde in het begin. Met het. Soms kun je in, bijvoorbeeld in een pretpark ligt er eigenlijk een stukje gedeelde cultuurklaar. Ja dan ga je naar de informatiebalie. En als dat er niet is, dan komt die theory... Maar naar... dat, is, dat is kennis, ja. dat weet je. He, er is een, altijd een informatiebasis. Daar hoef je ja. geen gedachten voor te lezen. Dat is toch gewoon... Nou, ik denk dat er dus een soort glijdende schaal tussen zit. Dat er soms ligt er een scenario klaar. Uh, soms is dat scenario heel erg uitgewerkt. Ja. Ben je elkaar kwijt naar de informatiebalie. Soms is dat scenario iets minder uh, nauwkeurig. Ja. Uh, maar het is inderdaad zo. Er zijn wel uh, mensen die gesuggereerd hebben. Dat het dus zo is dat ons powerbrain altijd een rol speelt bij dat gedachtelezen. Dat ja. we dus dingen doorrekenen. Dus dat zou betekenen als wij in de sportschool zijn. En we zien iemand aan een gewicht trekken. Eigenlijk net zo'n situatie mm -hmm. als op het perron. Dan zouden wij inderdaad ons zouden we het echt kunnen gaan doorrekenen. We verplaatsen ons in die ander. We denken als ik daar zou staan en ik zou dat gewicht moeten optillen zou ik dan willen dat iemand anders mij te hulp schiet? Nee, zou ik niet willen. En dan ga je terug naar je eigen situatie. Dat is, dat, we kunnen dit aan. We ja. kunnen deze redenering maken. Terwijl het heel waarschijnlijk is dat je in de praktijk, als je in de sportschool staat, ken je gewoon het vormpje en je kent je eigen rol. Ja. En je weet gewoon dat diegene ja. niet geholpen wil worden. En op het station is dat anders. Eh, Johan. Johan, Johan van der Ja, Doe me even denken aan een radio-uitzending van een jaar geleden waar ik bij was in Maastricht. Waar een aantal politici, PvdA PVV, eh, VVD zaten daar bij elkaar. Er was een gemengd gezelschap in die zin dat er een aantal Limburgers eh, bij zaten... en een aantal niet-Limburgers. Het frappante was dat je dat voor en na de uitzending direct zag... wie de Limburgers waren. Niet omdat ze dat van elkaar wisten, maar omdat ze... Ik weet niet of het een soort... Eh, of het rechtstreeks hiermee te maken heeft... maar die delen iets met elkaar wat anderen kennelijk niet hebben. Dus dat uitzicht onder andere in dat zo, zogenaamde Bourgondische gedrag. Dus dat, dat begeeft zich direct richting Bar... om daar mm -hmm. uh, culturele identiteiten te ja, gaan uitwisselen. Het is, ja. En ik, ik overdrijf dat niet, maar ik merk, ik merk dat zelf ook heel erg vaak... dat als je in een, een vreemde stad bent... of in, in, in, zeg maar, in een stad buiten de provincie... dat je de neiging hebt om al heel snel de Limburgers te ontdekken... in een gezelschap. En, en, en is geen Limburg... -Archie? Limburg. Is Geert Wilders een goede gedachte lezer? Ik denk het wel, ja. ja. Of is het iemand is het die het, het gedrag slink. goed bestudeerd heeft, Dick Houtman? Nou, die zit volgens mij in die, in die tweede stap. Hij, hij, hij heeft volgens mij goed in de gaten wat anderen denken. Als, hij, als, hij, als ik dit zeg, dan zullen anderen daar zo op reageren... en daar kan mm -hmm. ik gebruik van maken. Ja. Ja. Ja. Ja. Okay. Nou, het is interessant. Er, er zit wel een soort parallel tussen zeg maar, mm -hmm. de twee verschillende thema's. Hè. Zeg maar, want, want waar het in feite bij, de, bij het succes van de PVV ook om gaat. Uh, is dat wat Wilders doet en wat Fortuyn voor hem deed... was de mensen een verhaal geven waarin ze weer een identiteit krijgen. Hè? Uh, en uh, dus dat zoeken naar gemeenschappelijkheid... wat inderdaad ook zorgt dat mensen elkaar gedachten kunnen lezen... elkaar kunnen vinden. Als ja. dus jij zegt hoe Limburgers ja. zich gedragen in de publieke ruimte. Dat, Max dat, van der wat Wilders is ook iemand die goed is in verhalen. En een van de verhalen die hij ook verspreidt... is inderdaad uh, dat wij... wij zijn net als de hondenfluisteraar in kleine signalen aan een hond kan herkennen... wat zo'n hond misschien denkt... zijn wij er heel goed in om uh, op basis van kleine signalen... in het gedrag van mensen uh, vast te stellen... wat zo iemand uh, van plan is of, of wat hij misschien denkt. Maar we, we kunnen dit ook... Uh, uh, uh, uh, uh, ik denk dat er uh, een hele duidelijke koppeling gelegd wordt... in, in het gedachtegoed van Geert Bils, tussen bepaalde signalen. Zoals bijvoorbeeld zo'n baard. Eh, dan wordt er gezegd een haatbaard. In plaats van dat wij denken als wij iemand met zo'n baard zien... want die zal wel naar de supermarkt gaan... Ja. Eh, hebben wij het verhaal aangereikt gekregen van... hé, hey, die heeft een baard, ja. die zal wel kwaad in de zin hebben. En dus ja. er worden eigenlijk scenario's en verspreid. Noem, en dat noem jij een verhaal dan? Hè? Nou, dat is, ja, is wel een verhaal, ja. Oké, okay, ja. ja. Max van daar. Dinsdag geef jij een, een lezing over gedachten lezen. De Spinoza de paardlezing. En uh, dat doe je in uh, het paard van Trooje in Den Haag. En dat ja. kunnen we allemaal meekijken uh, live via w24.nl. Goed, tot zover Pavlof. Johan van der Beek, hartelijk dank. Dank je wel. Ik wens je fijn carnaval morgen en overmorgen in het zuiden. Dick Houtman, hartelijk dank. Ik weet niet of er een Rotterdam-carnaval gevierd wordt. Max, veel plezier aanstaande dinsdag. En luisteraar, als je wilt mailen en wilt reageren op ons... doe dat dan even via pavlofradio.ntr.nl. Straks langs de lijn en wij zijn nog volgende week weer. Informatie, educatie en cultuur.